een Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 4,2 miljoen euro extra uit voor de aanpak van seksueel geweld. Het geld gaat naar de centra voor seksueel geweld. Daar zijn er nu 9 van, maar het moeten er 16 worden. Ze zitten vaak in ziekenhuizen of bij de GGD. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen daar terecht voor medische of psychische hulp. Al kunnen ze praten met politiemensen die achter de daders aangaan. Canada stopt over twee weken met luchtaanvallen op doelen van IS in Syrië en Irak. Daarmee houdt de premier zich aan zijn verkiezingsbelofte van vorig jaar. Er doen zes Canadese vliegtuigen mee aan de acties tegen IS. De rest van de internationale coalitie is er niet blij mee dat Canada stopt. Twee Canadese verkenningsvliegtuigen en een tankvliegtuig blijven nog wel in het gebied. Ook stuurt het land nog eens 130 militairen naar Noord-Irak om de Koerdische milities te trainen. Op een industrieterrein in Staphorst heeft een grote brand gewoed in een loods waar en tenten lagen opgeslagen. Volgens de brandweer is het pand helemaal verloren gegaan. De brand veroorzaakte veel rook en daardoor lag het treinverkeer rond Staphorst zo'n twee uur stil. De politie roept bewoners via Burgernet op om uit te kijken naar twee verdachte mannen die er mogelijk iets mee te maken hebben. Het weer nog. Langs de westkust staat een zuidwesterstorm. Verder regent het en in het hele land zijn zware windstoten tot 100 km per uur. Later vanavond en vannacht neemt de wind weer wat af. Morgen schijnt eerst even de zon. Daarna regen bij maxima rond de 7 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, hartelijk welkom bij het tweede deel van ZFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we gaan natuurlijk weer door met het draaien van mooie filmmuziek. Eh, top filmmuziek, zou ik bijna zeggen. Waanzinnig goede filmmuziek. Echte super soundtracks. Human. Muziek van Armand Amar. La Glace et le Shell. Kirill Ovor The Time Traveler's Wife... componist Michael Dana, Falling Down... James Newton Howard... Mask of Sorrow... Nou, heel veel. En de tweede deel beginnen we altijd met een hit. Een grote hit die in de film gebruikt is... En het is deze keer, Hall and Oates, man-eater uit de film A Runaway Bride. bijna niet geloven. Maar deze film is morgenavond op televisie, dinsdagavond 9 februari om 5.30 op Net 5 Runaway Bride. Ja, volgens mij ook ieder jaar meerdere keren altijd op televisie. Er zit toch een mooi nummertje in wat ik toch nog even laat horen. Miles Davis. It never entered my mind. Voor de chase liefhebbers natuurlijk. Aan de vrijdag, 12 februari, om 23:40 uur NPO 2, komt de film die zeker de moeite waard is. De film heet Toe En het verhaal, Musicologie. docent Alessandro heeft nog altijd de dood van zijn jaren... eerder of verongelukte echtgenoten niet verwerkt. Dus vindt tiende Irana dat papa dringend aan de vrouw moet. Hulp krijgt ze van oom Luigi... Alessandro's broer die bij een inwoont sinds hij weigert om in Italië te leven zolang Bertolusconi er aan de macht is. Nou, Ilia Longtan Cusitem, ook een prachtfilm, uh, thematiseert Claudel opnieuw dood en wedergeboorte. Maar in de stijl van een klassieke tragicomede Alitiana. Mooie muziek en dat is deze onder andere een knaller Silencio Damuri. Kijk tra le niet, non è possibile mogelijk. Ik weet niet van doen. de leerlingen, amori en benen, benen nu de lontan. Delizia, madamia, scialde l'arma mia, dat nu voor, ik had nu voor. Delizia, madamia, scialde l'arma mia, dat nu voor. senza colura, ten senso. Quando una mamma si scorda suo figlio, tanto me scordo da marattia, ti voglio bene mia. Danno me scordo da la campagna, Ja, deze prachtfilm is aanstaande vrijdag 12 februari. Om um, tien voor half twaalf op uh, NPO. 2. Uh, uh, ik doe er nog één nummer uit: Tarantella Calabrese. Tarantella is een soort dansen. Nella figlia Lucia, <muching> la figlia di Bella, figlia che nati che nati che mente già viglia, volo la mamma ci lo dicea che nati che. Ja, dat allemaal uit toelissorlij. Prachtig film, mooie muziek, aparte Italiaanse muziek. Uh, in diezelfde avond is er nog een knaller van een film, The Last King of Scotland. Het verhaal gaat over een, uh, een Schotse dokter die in de jaren zeventig is afgestudeerd, vertrekt naar Oeganda. Uh, uh, en uh, daar werkt hij in het ziekenhuis. En op een gegeven moment wordt hij benaderd door de charismatische en charmante kerstverse president om zijn lijfarts te worden. Die president die houdt nogal veel van Schotland. En dat is de beruchte uh, Ida Amin. En uh, ja, de dokter leert hem uiteindelijk wel goed kennen. In die film zit ook grappige muziek. Trouwens, de, de hoofdrolspeler, Forrest Whitaker... die zet een fantastische Ida Amin neer. Daar heeft hij ook Oscar voor gekregen. In, dat nummer, in die film zit één muzieknummer... wat ik wel de moeite waard veer. Dat is de, Bo, de Bonnie uh, Banks. En dan zie je Ida Amin in een, in een Schotse kilt... zie je dit uh, dansen. Dat is grappig. Uh, luister. is deze week ook weer eens aan de beurt uh, Zorro. Nou, dat noemen ze een cape en film tegenwoordig. En, uh, daar, daar zit mooie muziek bij. En die muziek is van uh, James Horner. En uh, daar is natuurlijk een, een soundtrack cd van, maar er was ook een, een wat luxere uitvoering. En daar draait het nummer van, de themamuziek van The Mask of Zorro. James Horner. James Horner, The Mask of Zorro, theme. Uh, woensdag, ook weer een aardige film. Falling Down, een film van Joel Schumacher. Met onder andere Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hirsch. William Forster, Gespeeld door Douglas, is zo gefrustreerd door de beperkingen die hij als burgerman krijgt opgelegd dat hij flipt. Zo haalt hij een geweer tevoorschijn als hij bij Wemmy Burger geen ontbijt krijgt omdat het lunchtime is. Falling Down vertolkt in, vertolkt in het overdrevene perfecte woede... die de moderne mens kan bevangen ten overstaan van files, stress, onrechtvaardigheid. Echter vooral uh, Williams' agressie ten opzichte van zijn ex... maakt duidelijk dat zijn weg niet de juiste weg is... en dat agent Pendergast hem moet stoppen. Falling Down, aardige film, mooie muziek. Muziek van, even kijken wie de componist is... James Newton Howard, de afvriendeling... Tot zover uh, deze soundtrack van James Newton Howard. Dan had ik jullie beloofd om uh, wat super soundtracks te draaien. Uh, dat is onder andere de soundtrack van La Glace et Chelles, Een Franse documentaire 2015, geregisseerd door Luc Jacquet. En er uh, zit hele mooie muziek in. De, fi de film volgt het leven en het werk van de Franse klimatoloog en glacioloog Claude Lorius. En werpt een blik op ons milieu en de rol van de mens in klimaatverandering. Uh, Lodius begon het ijs op Antarctica te bestuderen in 1957 en was in 1965 de eerste die zich zorgde te maken over de opwarming van de aarde. La classe et Le premier départ. Beaufort en dat is muziek uit La Classe et la Chelle. En dit laatste nummer ook uit deze Soundtrack 3, Hele mooie muziek is de documentaire Human muziek van Armand Aymar. En ik zal eerst wat muziek eruit laten horen en dan iets over vertellen. Het nummertje: Childhood. Tis I'm mens en wat definieert onze soort? Waarom hebben we zoveel overeenkomsten, maar staan er net zoveel verschillen tegenover? Bepalen ons milieu, afkomst en sociale omgeving in overgrote mate hoe we ons als mens voelen en gedragen? Wat is onze verhouding tot de planeet die we in bruikleen hebben? Hoe gaan we om met de emotionele en morele issues? En wat is de invloed van onze omgeving op onze beleving ervan? Het lijken eenvoudige vragen, maar de antwoorden laten zich een stuk moeilijker geven. We zijn geneigd om onze medemensen, vooral die van andere culturen en achtergronden... vanuit ons eigen perspectief in te schatten en te waarderen. En deze documentaire Human, die gaat erover. Die brengt dat in beeld. In liefst 292 minuten maakt filmmaker eh, Ian Artous Bertrand eh, deze documentaire. De muziek is heel erg mooi en is van Armand Amar Kastels. En die komen allemaal uit de uh, documentaire Human muziek Armand Amar is laatste nummer, zal weer werk uit de soundtrack draai. En Dat is wel een hele mooie De Paddy Fields. Zover de klanken van Armand Amar uit de documentaire Human. Uh, een van de grotere namen in uh, 2015 was Mauricio Malagrini. En die is de componist van een uh, werkje dat heet Peter en Wendy. Peter en Wendy. Een uh, soort Pinocchio-verhaal. Net op, in de BBC op televisie geweest. Prachtige muziek. Het is zo mooi dat ik volgens mij een week of drie geleden ook gedraaid de Main Title. ...achter Great Ormond Street Hospital. Soundtrack is fantastisch. Ik kan ze niet allemaal draaien, maar ik, ik ga er absoluut meer van draaien. Zo mooi. Echt. Uh, Peter en Wendy, componist. Mauricio Malagrini. Uh, dit jaar eigenlijk voor het eerst dat hij wat... Nee, hij heeft wat meerdere scores gemaakt, maar dit is wel een hele fraaie. Uh, van de week is er nog een aardige film. The Time Traveler's Wife. Ik heb het al aangekondigd, Eerste uur. Muziek. Uh, Michael Dana. Uh, uh, see you again. I'm Traveler's Wife. Een aardige film, dinsdagavond om half negen, SBS 9. Uh, het gaat over uh, reizen in de tijd. Voor Henry is het een wat lastige aangeboren aandoening... om op onvoorziene momenten verdwijnt hij... en verschijnt hij dan weer in het verleden of in de toekomst. Gek genoeg altijd naakt. Dit romantische drama staat niet zozeer stil bij het mysterie... als wel bij het effecten van op Henry's relatie met Claire. Claire wordt gespeeld door Rachel McAdams... Best wel aardig film. En best mooie muziek van Michael Denner. is dus uh, de hoogste tijd voor Dan La Maison. Ik heb geluisterd naar uh, uh, CFM Cinema. Mijn naam is Aarco Beuving en we hebben weer een mooie filmmuziek gedraaid. Eerste uur veel pop, toch ook romantisch. Tweede uur heel veel klassiek getinte, symfonisch getinte filmmuziek. Nou, natuurlijk ook een beetje jazz, maar Davis natuurlijk. Veel, natuur veel documentaire, dus Human. La las heel veel. En ik wens je natuurlijk een hele mooie filmweek toe. Veel films op televisie, maar ook in de bioscoop draait van alles wat zeker de moeite waard is. Carol, The Big Short, eh, Nou, Youth zag ik draaien bij ons in de buurt. Kortom, geniet ervan. Maak er iets moois van de komende week. En dan zou ik zeggen, tot over zeven dagen. Dan ben ik er weer. Sleep wel.